Goedemiddag. Het dodelijk geweld in Syrië bereikt ook de stad Aleppo. Bleker sluit toch een natuurakkoord met de provincies. En een primeur in Amsterdam. Het Prinsengrachtconcert op ijs. Het is droog. Bijna overal is het zonnig. Alleen in het noorden is wat bewolking. Het wordt min 3 graden. Maar door de oostenwind voelt het wel kouder aan. Morgen zonnig en koud. Zondag vanuit het noorden een dode aanval. Er komt ook neerslag. En in de nieuwe week is er grote kans op kwakkelweer. De tweede stad van Syrië, Aleppo, is getroffen door twee bomaanslagen. Daarbij zijn volgens de staatsomroep 25 mensen om het leven gekomen. En er zijn 175 gewonden geteld. midden oosten correspondent Sander van Hoorn. Sander, op welke plek zijn die bommen afgegaan in, Ale in Aleppo? Het zou zijn gebeurd bij een gebouw van de militaire inlichtingendienst. Een gehate organisatie door de oppositie in Syrië. En al eerder het doelwit van aanslagen, het laatste was... Bijvoorbeeld in een voorstad van uh, Damascus. En deze keer zou het gebeurd zijn door een, uh, met een autobom. bloedige gedeelden op die uh, Syrische staatstelevisie en inmiddels ook op andere nieuwszenders. Uh, heel veel gebonden, ook naast die 25 doden, heel veel bloed op straat te zien in, je zei het al, een stad die tot nu toe redelijk rustig is gebleven. Ja, heb je daar een verklaring voor? Dat het rustig is gebleven of dat het daar nu niet rustig is? Ja, dat het daar overgeslagen is nu ook. Dat, uh, ja kijk dat die die die uh, militaire inrichtingen die, die is altijd al wel doelwit en. Uh, mensen zien natuurlijk de beide kanten van uh, wat er gebeurt in, in, in Syrië. Aan de ene kant uh, zien mensen in Syrië natuurlijk uh, de beelden uit Homs. Want ook daar kunnen ze de uh, satellietzenders ontvangen. Maar ze zien ook de berichten van de Syrische staatstelevisie. Dat uh, het land aangevallen wordt door terroristen die door het buitenland gefinancierd worden. En dat polariseert natuurlijk dus dat geen stad ongespaard blijft. Dat kan ik wel verklaren. Wat zeggen die, die, die activisten uh, daarover? Wie die aanslagen pleegt? Terroristen zeggen dat het heel nadrukkelijk niet is wat er uh, op de Syrische staatstelevisie gezegd wordt. Namelijk dat het terroristen zijn die die aanslag hebben gepleegd. Zij zeggen: dit is een zo zwaar beveiligd gebouw. Dat kun je alleen maar van binnenuit gedaan hebben. En dus zit het regime er zelf achter. Aanslagen dus in Aleppo in Syrië. Sander van Hoorn. GroenLinks is tegen uitbreiding van de missie in Afghanistan... met trainingen van de Noordelijke Grenspolitie. De fractie noemt het verder onwaarschijnlijk... om te kunnen instemmen dat Nederlanders politiemensen gaan trainen... die buiten de provincie Kunduz gaan opereren. En dat blijkt uit de reactie van de fractie van GroenLinks... op een motie die morgen aan de orde komt op het congres van de partij. Zonder steun van GroenLinks is er in de Kamer geen meerderheid... voor uitbreiding van die trainingsmissie. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken reageert voorzichtig over dat standpunt van GroenLinks. Ik wacht het uh, congres van uh, GroenLinks af. Dat heeft nu plaats, deze dagen. Uh, dan horen we wat daar uitgekomen is. Althans, uh, dan zal Jolande Sap dat ongetwijfeld gaan melden. En uh, voor het overige uh, heb ik er verder weinig over te zeggen. Ja. Het enige dat ik kan zeggen dat is dat ik niet zo hou van het woord uitbreiding. Want waar het vooral om gaat is het beter gebruik maken van de, van de mensen die daar zijn. En die zulke voortreffelijke kwaliteiten hebben. En die kwaliteiten kunnen ze dus ten dienste stellen van de verbetering in Afghanistan en in Kunduz. De politie in Oudenbos is nog steeds hard op zoek naar een onbekende man... die gisteren een vijfjarig meisje ontvoerde. Ze werd een uur later weer vrijgelaten. Vannacht werd een man opgepakt tijdens een buurtonderzoek naar de ontvoering. Hij woont vlak bij de plek waar dat meisje werd ontvoerd. Hij deed zijn deur niet open. En toen de politie naar binnen ging, werd een hennepkwekerij gevonden. En De politie gaat er niet zomaar vanuit dat hij iets met die ontvoeringszaak te maken heeft. Ook bij de basisschool van dat vijfjarig meisje is een man opgepakt... want die wilde zijn identiteitspapieren niet laten zien. Het kabinet en de overkoepelende organisaties van provincies, het IPO, hebben een aangepast natuurakkoord gesloten. Eind vorig jaar bleek dat vier provincies niet konden instemmen met een eerder akkoord. En daarom zijn er aanpassingen gekomen. Er is duidelijker opgeschreven wat er precies gaat gebeuren. En het kabinet komt eenmalig de provincies financieel tegemoet. Staatssecretaris Bleker. Structureel is uiteindelijk de bezuiniging eh, 600 miljoen. Uh, maar uit de begroting van het ministerie waar ik werk... Uh, hebben we de mogelijkheid gezien om eenmalig een uh, tegemoetkoming uh, te plegen. U zegt, uh, nou ja, ik hoop nu dat die andere provincies daar ook mee kunnen leven. Maar die waren nogal kritisch. Is er zoveel veranderd in uw opzicht dat zij uh, hier achter kunnen gaan staan? Laat ik, zeggen, ik, ik begrijp ook de provincies die uh, kritisch zijn... omdat uh, een bezuiniging van 600 miljoen is uh, heel erg fors in deze regeerperiode. Uh, dus daar is op zichzelf denk ik niet veel in veranderd. Uh, het is wel zo dat we gezamenlijk, de delegatie van de twaalf provincies... Uh, en ik samen met de minister van Binnenlandse Zaken... wel steeds meer hebben gezien dat het wel urgent wordt om tot een afspraak te komen. We kunnen wel blijven praten, maar wie hebben daar de meeste last van... Dat zijn de werkers in het veld, dat zijn de boswachters, dat zijn de terreinbeheerders, dat zijn de mensen die, uh, ja, die, die riviertjes wil, willen laten kronkelen hermeanderen en die, die natuurgebieden willen aanleggen, die fietspaden willen aanleggen. Ik verwacht niet dat er nu ineens bij die vier provincies een soort van juichstemming zal ontstaan, maar ik hoop samen met de heer Remkes dat iedereen in ieder geval bereid is om mee te werken aan de uitvoering. Van het akkoord. Nu zei u een tijdje geleden van ja, dit akkoord dat ligt er gewoon, daar ga ik mee door. Ook al zijn die provincies kritisch. Nu heeft u toch ingebonden. Waarom? Nou, omdat ik ook heel veel waarde hecht aan, uh, aan draagvlak. Uh, dus als we enigszins in staat zijn om twaalf uh, provin provincies te laten meewerken aan de uitvoering van het akkoord, is me dat wel wat waard. Had u zich te hard opgesteld? Ik heb me hard opgesteld. Ik moet ook 600 miljoen bezuinigen. Uh, om uiteindelijk een bijdrage te leveren aan het uh, gezond maken van het huishoudboekje van de Nederlandse overheid. Wat nu als die vier provincies toch niet akkoord gaan? Voor die provincies die niet akkoord gaan en die juridische procedures aanspannen tegen de staat der Nederlanden... Uh, daar gaan wij uh, op een hele strikte manier via, uh, via de wet... Uh, mee afrekenen, het aanbod van het Rijk, van de, van de Rijksoverheid richting de provincies, dat geldt voor de provincies die meewerken aan de uitvoering van het akkoord, werkt de provincie niet mee, ja, dan zal het via de juridische weg uiteindelijk uh, beslecht moeten worden. Als ik het samen mag vatten, heeft u van uw kant uh, iets meer duidelijkheid gegeven en iets meer financiële ruimte voor de provincies. Daarmee hoopt u ze over de streep te trekken, klopt dat? Zo is het. Staatssecretaris bleek tegen verslaggever Marcel Bril. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De Spaanse fotograaf Samuel Aranda is de winnaar van de World Press Photo 2011. De jury bekroonde een foto van Aranda van rellen in Jemen. Daarop is een zwaar gesluierde vrouw te zien die een gewonde man vasthoudt. Aranda werkt onder meer voor de krant The New York Times. De Nederlander Rob Hornstra, die won de eerste prijs in de categorie kunst en entertainment. Dat is ook belangrijk. Hij maakte een foto van een orkestje in een restaurant in de Russische stad Sochi aan de Zwarte Zee. En over orkestjes gesproken na het Zomerse Prinsengrachtconcert... is er vandaag ook een winterse versie van het Prinsengrachtconcert in Amsterdam. Dat is net begonnen. Even luisteren. Sfeer op het ijs. Edwin van den Berg, die staat erbij. Edwin, dat is voor velen. Een verrassing. Waarom doen ze dat? Ja, een aardigheidje eigenlijk. In het café hier aan de Prinsengracht bedacht door iemand van de AVRO... samen met iemand van het Paradiso Orkest. Dat is het orkest dat je nu hoort spelen hier. Ja, we moeten toch eigenlijk, zeiden zij tegen elkaar, iets doen met muziek en... Het ijs op de Prinsengracht. Dat is juist het moment daarvoor. En dat leidt nu tot het eerste Prinsengrachtconcert On ijs. Nu ook rechtstreeks via Radio 4 te volgen. Een gezelschap bestaande uit muzici van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Het Nederlands Blazers Ensemble en het Radio Philharmonisch Orkest. Zij spelen hier een uur lang op het ijs. Met nou niet zoveel publiek als bij het normale Prinsengrachtconcert. Maar wel een paar honderd man staan hier... Met, uh, ...met snert en chocolademelk te luisteren. En wordt daar omheen gewoon geschaatst? Is het sfeervol? Ja, het is eigenlijk best wel sfeervol. Het is natuurlijk prachtig weer. Het is onbewolkt. De zon staat hier uh, uh, uh, volop te schijnen op uh, een, uh, een toch nog koude gracht. Hoor. Het is zo'n min 5. Mensen zijn hier aan het schaatsen. En ja, die muzici die, uh, die die, uh, spelen uh, dan af en toe een stuk... Gaan dan weer naar binnen, want ja, uh, zowel blaas als strijkinstrumenten, die hebben toch last van het koude weer. Hè? Een van die muzikanten die vertelde me net dat een strijkinstrument zoals een, een viool is gelijk ontstemd bij een temperatuur als min 5. Dus ze spelen dan een stuk, gaan naar binnen en komen dan weer, uh, weer naar buiten voor een, uh, voor een volgend uh, nummer hier. Dat door uh, Hans van den Boom van de AVRO uh, wordt gepresenteerd aan, uh, aan alle allerlei... luisteraars hier op het ijs op de Amsterdamse Prinsengracht. Klinkt hartstikke mooi. Edwin van den Berg. En uh, ja, we gaan nog even terug naar Syrië, naar Sander van Hoorn. Want er is nog nieuws over die twee bomaanslagen in Aleppo. Sander, wat is er nu bekend geworden? De Syrische oppositie, de Free Syrian Army... heeft juist tegenover Al Jazeera verklaard... dat zij de verantwoordelijkheid opeisen voor die aanslagen in Aleppo. 25 mensen tot nu toe gemeld zijn om het leven gekomen, 175 doden. Belangrijke ontwikkeling, omdat het een zwaar beveiligd gebouw was van een militaire inlichtingendienst. Gehaat omdat ze verantwoordelijk worden gehouden door de oppositie voor het geweld dat tegen de demonstranten gebruikt wordt. Maar omdat dit nu aangevallen wordt door het vrije Syrische leger... zul je de roep onder de steun de supporters van Assad zien toenemen om hard op te treden. Dus het uh, betekent, voor zover ik nu kan inschatten, uh, weer een escalatie in het conflict in Syrië. Dankjewel, Sander. Sport. Dan weer naar het schaatsen. De volgende die is alweer aan de gang. De Veluwe meertocht. Uh, een verrassende winnares bij de vrouwen, Sebastian Timmerman, of niet? Ik uh, had er inderdaad wel verwacht. Uh, nee, verrassing was er niet bij de vrouwen. Foske -tema van der Wal wint uh, eigenlijk bijna alle wedstrijden die er dit seizoen te winnen zijn. Uh, behalve de twee NK's, het Nederlands kampioenschap op kunstijs en op natuurijs. Die twee wedstrijden won zijn niet, maar voor de rest is onaantastbaar. Ook vandaag weer kopgroep van een vrouw of 10-11 bleef uiteindelijk overeind in de finale. Bleef bijeen veel uitvalspogingen gezien. Vooral van de Rode Brigade, zoals ze genoemd worden, de ploeg van Mireille Rijtswaan, Wietenke Kramer en Erna Kijk in de vechten en Erna Last Kijk in de vechten. Maar zij slaagt er niet in om weg te komen en dan wordt het een sprint en dan weet je bijna zeker wie de wint. Nou, één dus Voske de Maan van der Wal, tweede Mariska Kruisman. en derde Erna Last Kijk in de vechten en de negentiende overwinning voor Voske de Maan van der Wal van dit seizoen. Dan de mannen, hoe, uh, zij staan nu op het ijs. hoe gaat het met hen? We zijn uh, dik een uur onderweg en hebben nog zo'n 65 kilometer te gaan. Ik kijk over het ijs over een prachtige mooie ja, ijzige vlakte met dat wit er overheen van de sneeuw die er nog ligt. En dan zie ik in de verte zo'n 30 poppetjes heen en weer dansen over die witte vlakte. Dat is het uh, eerste peloton, zo'n 30 man dus groot. Er wordt veel Het Peloton uh, dat vertrok was 100 man groot, dus er zijn er. Voor in de split van de koers toch al zo'n 70 af. De top is er eigenlijk allemaal wel. De bandploeg is bijna volledig hier. De ploeg van Jorrit Berresva, de Nederlands kampioen. De ploeg van SOS Kinderdorp, toch een beetje de grote verliezers van woensdag, zijn er ook. Ze proberen allemaal de koers hard te maken, maar dat lukt toch nog niet goed genoeg om met een ontsnapping er vandoor te gaan. Peloton van 30 man is nagenoeg compleet. Het is 13 over 12, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Doden en gewonden in Aleppo, de grootste stad van Syrië. Twee bomaanslagen kosten zeker 25 mensen het leven. De verantwoordelijkheid is zojuist opgeëist. U hoorde dat van Sander van Noorn door de Free Syrian Army. Staatssecretaris Bleker heeft nu toch alle provincies... achter zijn natuurplan gekregen. Zij nemen taken over. Kan Bleker 600 miljoen bezuinigen. En een verrassing in Amsterdam, een Prinsengrachtconcert op het ijs. U hoort het uitgebreide NOS-journaal, zometeen de NCRV met lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Frank Dumos. Goedemiddag allemaal, welkom bij Lunch. nieuws is net zoiets als het weerbericht. Goed dat het er is, maar of je het belangrijk vindt hangt maar net van de omstandigheden af. Maar een verkeersdeskundige pleit nu voor een nieuw radiostation dat helemaal draait om nieuws. In het mediaforum oud-NWS-hoofddirecteur Hans Laroes en taalkenner Jan Kuitenbrouwer. Ze praten onder meer over de observatie van de krant De Pers... dat Henk en Ingrid, u weet wel van de PVV... vooral door anderen worden gebruikt om als voorbeeld te dienen. En Henk en Ingrid zijn al minder tevreden met de PVV dan voorheen. Henk en Ingrid. En deze soms verhitte gesprekken zijn terug te lezen in het boek... Henk, Ingrid en Alexander. En Alexander is Alexander Pechtold. Is dat nou Henk en Ingrid? Zijn dat anderhalf miljoen mensen... die allemaal hetzelfde zijn? Hm? Ik dacht, nee, dat is niet het geval. En we gaan een weekwinnaar aanwijzen in de Nationale Nieuwsquiz. De superhoge score van maandag gaat René van Merrienboer uit Zaandam proberen te verslaan. Wilt u zelf meedoen aan de quiz? Mail dan uw naam en uw nummer naar Nationale Nieuwsquiz@ncv.nl. Dit is Radio 1 Lunch. Met de media nieuws. De lofprijs van de Stichting Nederlands, bestemd voor iemand die opkomt voor de Nederlandse taal, ging gisteren naar Herman Vinkers. en kreeg hem vanwege zijn woorden in het programma Liever dan Geluk met Paul Witteman. Je ziet dat de Nederlandse taal ook steeds zielozer wordt door het gebruik van buitenlandse woorden. Ik heb een keer in een glazen huis gezeten met disjockeys. En die gooien de, om, de, om de andere woorden zijn Engels woord. En toen zei ik: Nou, ik heb hier weer geld. En mijn verzoek is dat je de komende vijf minuten voor de grap is... elk Engels woord dat je van plan bent te gaan zeggen vervangt door een Duits woord. <lacht> en dan zie je waar je mee bezig bent. Huh? Um, dat je dus ook niet zegt de voice of Holland, maar die stieme van Holland. Geert Wilders heeft geen abonnement op de Volkskrant. Dag meneer Wilders, ik weet niet of u een abonnement op de Volkskrant heeft... maar wat dacht u toen u hem las? Nou, je zou er bijna een abonnement voor gaan nemen. Dat gaat wat ver... Maar nou, ik was bijzonder verheugd dat er iemand uit de Europese Commissie is die uh, bij zinnen is. Of uh, toch wel, want naar aanleiding van deze uitspraak uh, van de week in Nieuwsuur... dook de Volkskrant in het abonneebestand. En jawel, daar troffen ze dus het Kamerlid Wilders aan. Zo schreef politiek redacteur Raoul Dupré vandaag in een opiniestuk. Waarnemend hoofddirecteur Pieter Klok laat ons weten dat de Volkskrant er, wat hem betreft, geen gewoonte van gaat maken om abonneegegevens openbaar te maken. Het was een grap, zegt hij. En we moeten er ook niet meer van maken. Maar wat mij betreft is het niet voor herhaling vatbaar. Een nieuwe glossie gericht op sprankelende veertigers. Sanema brengt het. Het heet FAP. Claudio Straatmans van Cosmopolitan wordt de hoofddirecteur. Claudio Straatmans, goedemiddag. Goedemiddag, Frank. Voor wie is het blad? Het blad is voor elke sprankelende 40-plus vrouw die alles uit het leven wil halen wat erin zit. En, en die kunnen nu niet terecht bij andere bladen? Uh, ik maak het blad voor mezelf en voor mijn vriendinnen en wij zien op dit moment nog heel erg weinig herkenning in andere bladen. Ik weet er worden heel erg veel glossies gemaakt, maar wij denken echt doordat wij echt specifieke mentaliteit neerzetten met 40 is het nieuwe 30. Dat we echt een, uh, een waardevolle nieuwe aanvulling op de Nederlandse bladenmarkt brengen. En wat wil die spankelende 40 plus vrouw? Nou, we hebben natuurlijk heel erg veel onderzoek gedaan. Uh, ik ben zelf een 40 en mijn vriendinnen zijn 40. Wat ons opvalt, is dat er ongelooflijk veel herintredens op de liefdesmarkt zijn. Herintredende liefdesvrouwen? ...herintredes op de liefdesmarkt. Want Frank, er wordt nergens zoveel gescheiden als in je 40ste levensjaar. De gemiddelde scheidingsleeftijd van de Nederlandse vrouw is 42 jaar. En al deze vrouwen, of je nou inderdaad een hertreder op de liefdesmarkt bent... ...misschien wel nog getrouwd bent of single of... ...nou in ieder geval wat je burgerlijke status ja. is... ...je wilt nog steeds alles uit het leven halen wat erin zit. En wat Zij... gaat VEP hen bieden? Uh, nou, uh, heel erg veel, uh, want uh, vrouwen van uh, 40 plus die laten zich niets meer voorschrijven. Het is een beetje don't waste my time, want je hebt niet zoveel tijd, dus je wilt echt kwaliteit uit het leven halen. We gaan heel erg veel psyche bieden, heel erg veel inhoudelijke verhalen. We laten ongelooflijk veel rolmodellen zien van 40 plus vrouwen, van Frederiek van der Wal tot Simone van Trooien. tot aan uh, PR-directeuren van het Rijksmuseum, want kijk bijvoorbeeld alleen al naar Sanoma Media, iedereen. Hier in een bedrijf met een leidinggevende functie. Die vrouw is, is 40. Ze is, is in de 40. We hebben gewoon in Nederland een she economy Zonder dat de mannen het doorhebben. Pardon, een she economy Een she economy Vrouwen zijn aan de macht, inmiddels Frank. Jan, Jan Kuiterbrau stijgt u ongeveer op uit zijn stoel. Zo meteen. Jan, wat wou je zeggen? Dit, is, dit gesprek is een taalbad. Een taalbad? Ik geniet. Bad. Je geniet? Ik geniet. Je moet wel even aantekeningen ja. blijven maken dan, Jan. <laughs> Ja, ja, maar wat Jan, wat... Jan ga door, Fep. en we, onze payoff is lust for life. En om met Herman Finkers te spreken, dat zou natuurlijk eigenlijk uh, lust voor het leven zijn. Ja, dat tijd. lijkt me ook, ja. Maar goed, wij 40 plus vrouwen zijn allemaal opgegroeid met Iggy Pop, dus uh, dat lust voor life, dat zit er wel goed in. Nou, kijk eens aan. Jij bent ook hoofddirecteur van Cosmopolitan. en het wordt klopt. het grote zusje. Dat klopt, dat heb je heel goed geconstateerd. Uh, ik ben zelf ondertussen een beetje uit de Cosmo aan het groeien. Er zijn uh, een aantal lezers. Cosmo bestaat 30 jaar. Cosmo is in 1982 geïntroduceerd als de allereerste internationale glossy in Nederland. Heel veel lezeressen van het eerste uur uit de jaren 80... die zijn uh, qua leeftijd uit de Cosmo gegroeid... en hebben wel nog steeds behoefte aan een tom-tom op lifestyle- en oh ja. wolfstailland. Hey, en, en voor de herintredende 40-plus-man, die heeft pech... Nou, wij maken dit tijdschrift inderdaad specifiek voor de vrouw. Maar wie weet in de toekomst dat we inderdaad een spin-off voor de herintredende 40-plus-man gaan maken. Wanneer ligt die in de bladen? <tie> nee. uh, in de, in, de, in de, de winkel? 24 april. Claudia Straatmans, dankjewel. Dankjewel Frank, dag. Dag, Dolf Brouwers alias uh, Chef van Oekel zou dit jaar 100 zijn geworden. Ja, voor François Boulanger was dat de aanleiding om een documentaire over de markante acteur te maken. Wat de stemimitator Spekko ook meewerkt, zou het klinken alsof Brouwer zelf de voice-over doet. Zou, want de documentaire staat nu op losse schroeven. Toen Boulanger en zijn mensen bij de VPRO aanklopten, hoorden ze namelijk dat ze de archiefbanden niet kosteloos mogen gebruiken. Die wil de VPRO namelijk zelf inzetten voor hun eigen documentaire. Boulanger zei tegen ons dat hij dat wel moet geloven. Op dit moment praten ze nog over de toekomst van de film. Een publiek radiostation met alleen maar file-informatie. Dat is waar verkeersdeskundige Erik Jongenotter vandaag voor pleit. in het tijdschrift Verkeerskunde van de ANWB. Over het hoe en waarom heb ik Erik Jongenotter aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Is de file-informatie die we nu krijgen niet voldoende? Uh, nee, <laughs> helaas niet. Hij kan beter, hij kan uitgebreider en uh, dat is wat de minister uh, ook wil. Betere en uh, meer reisinformatie uh, voor de weggebruiker. U weet wat de minister wil? Uh, meer en betere uh, informatie uh, uh, voor de weggebruiker. En waarom wilt u daar een heel radiostation omheen bouwen? Ik wil niet zozeer een heel radiostation eromheen bouwen. Ik wil een, uh, een frequentie hebben om uh, fileinformatie informatie te geven. En dan de complete file informatie... Per regio, zeg maar, vier of vijf centers in Nederland, die continu alle files noemen. Dus uh, niet meer dat je alleen maar de, uh, ja, de mooiste files, de langste files hoort. De meest opvallende? De meest opvallende, uh, maar echt gewoon alle files. En dat betekent gewoon dat iedereen er gebruik van kan maken. En belangrijker nog, is als je dat voortdurend herhaalt, is dat iedereen op het moment dat hij het nodig heeft aan het begin van zijn rit, of op het moment dat hij moet kiezen... dan kan hij even op een uh, omschakelen. Er zitten allerlei volkerszenders in, je kunt heel makkelijk omschakelen. Even naar de file radio luisteren en dan snel weer terug naar je favoriete zender. Maar dat kan nu ook met alle respect, want als jij je radio goed instelt... dan floept hij gewoon op de eerste beste zender die met een melding komt. Ja, maar dat zijn dus alleen de meldingen. die de, de, de langste, de bekendste, de mooiste... En niet alle file-meldingen. En dat betekent ja, dat het regelmatig voorkomt, dat je in een file staat. En uh, dan denkt van, nou, dit is toch wel een behoorlijke file, maar uh, op de radio uh, hoor je er helemaal niks van. Is het niet een, een, een taak voor de commerciële zenders? Want u richt zich op de publieke omroep, maar moeten de commerciële dit niet doen? Um, nou, wat ik net schets is: um, fileraden, daar luister je naar. Op het moment dat je het jou schikt, dat je aan het start van een rit. Je luistert even naar, je hoort dat er geen files zijn. Nou ja, als dan de reclame zou beginnen, schakel je direct weer terug naar je favoriete zender. Dus je, je kunt daar heel weinig commercieel mee doen. Ja, dus, dus moet het publiek het gaan doen, wat u betreft. Um, en, en dan tussen die file meldingen door ook nog wel andere dingen, of echt alleen maar mededelingen en dan ben je weer weg. Nou, ik hoorde vanmorgen in de auto hoorde ik dat uh, bij de Haringvlietbrug dat er een stemming was. Nou kun je, op de gewone radio nu wordt al gesteld, uh, hoe je, wordt al verteld hoe je om kan rijden. Maar de mensen die vlak voor die brug staan, ja, daar moet ook wat mee gebeuren. Nou, op het moment dat, er, uh, dat je dat echt zo noodzakelijk vindt, om aan die mensen wat te vertellen... kun je natuurlijk in die regio gelijk, rechtstreeks die mensen vertellen... wat ze kunnen gaan verwachten, wat ze moeten gaan doen... of ze wel of niet achteruit mogen rijden. Dus op dat soort momenten heb je eigenlijk een soort, ja, geen rampenzender... maar wel een, een, een middel om uh, weggebruikers heel direct aan te spreken. Hans van Roes, uh, oud-baas van uh, de NOS, NOS Nieuws... Uh, maar niet van de files, hoor. Vind je het een, op zich een, een aardige gedachte? Nee, volgens mij bestaat het al, maar dan op een andere manier, namelijk uh, via, de, via je nav navigatiesysteem. Ja. Dus al die informatie over files die niet op de radio worden genoemd, die zijn er, die zijn er al. En ik, ik snap wel dat niet iedereen uh, op dit moment een navigatiesysteem heeft, maar dat lijkt me echt tijdelijk. Want volgens mij is iedere auto, auto, groot of klein, die uitkomt is nou uitgerust met zo'n ding. En je hebt de tomtom, -tom, dus ik, ik, ik Daar denk, zie je al op als het goed is. Er is de een permanente staan. stroom van verkeersinformatie, waarbij op je kaartje wordt, uh, wordt geprojecteerd waar files zijn waar je meer informatie kan vragen, waarin je ook uh, om, omleidingsroutes zou, zou, kunnen, uh, ja. zou kunnen gebruiken. Dus ik, ik snap het doel wel van die meneer. Namelijk automobilisten informeren. Maar zijn middel lijkt me ja. eigenlijk een beetje ja. achterhaald. Jere Jonge Notte? Um, tom Tom geeft informatie ook. geeft hele goede, complete informatie. Alleen qua aantal files en waar ze staan. Maar niet waarom. Dus als ik in de tom, met de Tom Tom rij. Dan zie ik op een gegeven moment dat er een file staat. En geeft hij mij een omleidingsroute. Nou, maar redelijk binnendoor. Dan ja. denk ik van ja, daar sta ik er straks binnendoor. Maar als die file zo meteen eigenlijk maar kort is, ja. of al aan het afnemen is, en dat kun je dan nou net even niet okay, zien op komt om. De toekomst u, u, gaat ongetwijfeld beter worden, maar ja. voorlopig... Gaat u met is het plan nu uh, uh, de pijplijn in? Gaat u de minister met het plan? Um, ik heb het al een keer voorgesteld bij en um, of bij, bij de ministerie. Um, daar zeiden ze ook van, ga naar de, publiek, of na, ga naar de commerciële... Alleen, ja, hier is heel erg moeilijk een business case van te maken. Ik begrijp het. Dat punt heeft en? u gemaakt. Erik Jongenot, verkeersdeskundige. Dank u wel. En succes met uw initiatief. Prima, bedankt. Oeh. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles blokken. Het mediaarchief. Twee journalisten van In Vandaag zijn door een Duitse rechter vrijgesproken... vanwege een reportage over de oorlogsmisdadiger Heinrich Boeren... Het kan ook anders. In 2000 zat spitsjournalist Koen Voskou weken in de gevangenis... omdat hij een bron niet bekend wilde maken. Hij schreef een verhaal over de crimineel, eh, crimineel Wim Mink K. De politie zou op onrechtmatige wijze het huis van K. hebben doorzocht. Na publicatie is Koen Voskou in gijzeling genomen. De vader van Koen, Bert Voskou, vertelt bij De Leugen Regeert... tegen Felix Meurders wat hij van de zaak vindt. De media steunen massaal de zaak Koen Voskou... Nou, dat uh, vind ik ook, uh, ook heel prettig. En ik moet ook zeggen dat mijn zoon dat wel, uh, wel nodig heeft. Hoe gaat het want, want hij heeft een paar uh, zware dagen hij heeft achter de rug uh, gehad. Uh, gisteren had hij een uh, rode kaart, omdat hij uh, tegen de reglementen in had, hij zijn uh, column uh, voor uh, spits had hij aan mij meegegeven. Want wij, mochten, wij mogen één keer op bezoek bij hem. En, uh, Wat, had dat in zijn rode kaart? Zo'n rode kaart is één dag uh, in de cel blijven zitten. En vandaag had hij om half twee had dus de, de rechtszitting op, uh, op de Prinsengracht. En dat hield in dat hij om half negen, s morgens daar al zat, in een uh, koud celletje. En uh, waar helemaal niets te doen voelt. Nee. En dat zijn taaie dagen. Er is één krant die zich niet aansluit bij die steunbetuigingen. Dat is het Parool. Ja, dat komt van uh, Bart Middelburg. En Bart Middelburg die heeft uh, er een uh, gewoonte van gemaakt... om nooit uh, om commentaar te vragen als hij een uh, verhaal schrijft. En dan komen er wel eens wat vergissingen komen. Ja, de rechter heeft uiteindelijk besloten dat het verhaal van Voskou niet op waarheid berust en daarom is de journalist vrijgelaten. Dit is Radio 1. Lunch. Ja, u heeft ze net al gehoord. Hans Laroes, oud-hoofdredacteur van NMS Nieuws... en Jan Kuitenbrouwer, columnist en journalist. En collega bij de NCV ook trouwens. Um, even over Herman Finkers, heren, even kort. Um, de lofprijs der Nederlandse Taal 2011 gewonnen... Wat hij zich tegenover Paul Witteman uitsprak over de gewoonte van veel Nederlanders om Engelse woorden te gebruiken, Kuitenbrouwer, Is het terecht, Vinkers? Ik ken Herman Vinkers als een tamelijk flegmatiek type. Maar het zou me niet verbazen als hij binnenkort een keer een bezoekje aan de redactie van dat FAB brengt met een handgranaat of een, of, of een stengun. Dus uh, Nee, een maar. Een stengun? <laughs> oh, pardon. <laughs> Ja, precies. Hans, uh, aan wie zou jij die prijs geven? Oh, dat weet ik niet. Um, ik, ik vind Adriaan van Dis altijd wel mooi formuleren. Ik moest wel lachen om Herman Finkers... want in de eerste vier uh, woorden die hij sprak, zat het Engelse woord disjockey. Uh, dat, dat illustreerde wat hij eigenlijk bestrijdt. Ja. Kijk, ik ben denk ik iets minder een puritein dan, dan, dan, dan Jan en, en Herman. Ik ben dat ook niet. Maar ik vind ik ben dat ook, soort... ook niet. Nee, oh, okay. Ik ben daar een beetje, eerlijk gezegd, ben ik daar een beetje van af. Ik. ik kijk, het ergste is taalonverschilligheid. Hmm. Dus mensen die Slordig elkaar... Schat, ja. Slordigheid. En ook mensen die elkaar nawauwelen. Maar het is toch wel vaak een vorm van luiheid? Gewoon lekker ja, zijn als woord pakken. En je dan, dan stoort het mij ook. Maar ik vind aan de andere kant niet als je, dat, je, dat je niet tegen import Engels moet zijn. Want je bent, dan moet je ook een Hollandse hamburger gaan eten en Hollandse cola gaan drinken. En, uh, wat bij moet je dan die, als je e-mailt, hè? Ja, wij omarmen die Amerikaanse, die, ang die, die Anglo-Saxische cultuur zo uh, uh, uh, uh, gretig en enthousiast, ja, dat daar taal bij meekomt. komt. Dat, dat, ja, maar geef eens een voorbeeld van, van een woord waar jij je wel een ergert, wat je gemakzuchtig vindt. Uh, nou, ik vind bijvoorbeeld in commerciële uitingen, dan zie je, dan staat er op de voorpagina van je krant, uh, vraag het u, u, uh, wrestler? En wrestler, oh, reseller, oftewel winkelier. Weet je, wel, dat, daar word ik niet goed van. Want dan vinden ze, ja, dit is een van de middenstanders die vindt dan dat winkel niet blits genoeg is. En dat wordt dan... dan een wordt een re, heeft hij zichzelf een reseller? In de wereld genoeg. draait door zat gisteren Paulien Cornelissen. Die heeft de uh, boek uh, Taal is zeg maar echt mijn ding. Die heeft ze een opvolger van geschreven. Uh, uh, heb je dat gezien Hans gisteren? Uh, nou, met mijn uh, linkeroog, zou ik maar zeggen. Want ik uh, was ondertussen de krant aan het lezen. Dat is heel ouderwets, maar dat deed ik nog. Je, jij leest nog gewoon een krant. Nee, maar dat, dat, dat we dat even hier uh, vaststellen. Ik zat vooral te wachten of Matthijs van Nieuwkijk nog iets humoristisch... over uh, zijn geilheid zou zeggen, maar dat heeft hij niet gedaan. We gaan het er zo meteen over hebben. We gaan het hebben zo meteen met jullie over de World Press-foto... en uh, alles wat er verder nog in het media nieuws figureert. Uh, dat zo meteen in het uh, tweede half uur van dit eerste uur. Zo de eerste hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen in de Syrische stad Aleppo is opgeëist door de verzetsgroep Free Syrian Army. Bij de aanslagen op gebouwen van de militaire inlichtingendienst kwamen zeker 25 mensen om het leven en er zijn zeker 175 gewonden. In Amsterdam is de opdrachtgever van een geplande huurmoord aangehouden. Misdaadverslaggever Peter R de Vries had informatie over de moord, speelde die door aan de politie. Twee mannen hadden hem verteld dat iemand in de escortbranche een concurrent wilde vermoorden en daar zijn beeldopnamen van gemaakt. En de vermoedelijke huurmoordenaar, een jongen van 18, is ook opgepakt. PVV-leider Wilders vindt dat CDA-minister Verhagen... de onderhandelingen over extra bezuinigingen op scherp zet. Hij eist dat het CDA een toontje lager zingt. Zonder PVV geen kabinet, schrijft Wilders in een Twitterbericht. Wilders reageert op een interview met Verhagen in de Telegraaf. Verhagen zegt dat extra bezuinigingen niet mogelijk zijn zonder hervormingen. En inwoners van de Syrische stad, <coughs> pardon, Barnaul, mogen van de autoriteiten geen speelgoeddemonstraties meer houden. Inwoners hielden twee bijeenkomsten waarbij teddyberen, legopoppetjes en ander speelgoed met minispandoeken protesteerden tegen premier Poetin. Figuurtjes eisten eerlijke verkiezingen. Dat nou, mag allemaal niet meer in Siberië. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig winterweer en bij een matige oosten- tot noordoostenwind... stijgt de temperatuur naar enkele graden onder het vriespunt. Vooral over het noorden van het land trekt tijdelijk wat bewolking. Vanavond koelt het onder een heldere hemel snel af... en vannacht vriest het matig tot streng met minima tussen min 7 en min 12 graden. Morgen zaterdag laat de zon zich regelmatig zien. Af en toe trekken wolkenvelden over, maar het blijft de hele dag droog... met in de middag ongeveer 3 graden vorst en maar weinig wind. Zondag draait de wind naar het noordwesten en zet het dooi in... Het is dan bewolkt met af en toe winterse neerslag. Aan de kust wordt het 2 of 3 graden, maar verder landinwaarts blijft de temperatuur rond of net onder het vriespunt steken. Maandag is het wisselvallig weer en stijgt de temperatuur naar gemiddeld 4 graden. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met uh, vandaag Hans Loes en Jan Kuitenbrouwer. Um, ja, laten we beginnen met, met de World Press-foto. Jullie hebben um, de foto in zwart-wit weliswaar voor je liggen. Genomen in Jemen. Jan, doe mij een lol. Beschrijf de foto even. Ja, het is erg mooi. Het is, het is een beetje een bijna abstract beeld van twee lichamen. Eén volledig gehuld in burka, een vrouw. En een naakte man die uh, zij troost en tegen zich aandrukt. Dus een naakte torst tegen de achtergrond van een, van een geheel in het zwart gehuld. Het is erg mooi. Wat maakt die foto mooi, Hans Leroes? Um, nou, hij deed mij denken aan, aan de Pieta, um, uh -huh. eigenlijk. Uh, het, het is een ja, er zit alles in. Het is, het is, hij is heel liefdevol. Uh, hij is heel leeg verder. Uh, uh, hij is verzorgend, hij is dramatisch. Um, hij, hij ziet eruit alsof hij geanceneerd zou kunnen zijn. Maar ik denk niet dat hij het is. Het is een hele beklemmende foto... Uh, ja, die, ja, die, die, waarbij iedereen zijn eigen verhaal verder kan invullen. Maar die vooral gaat om... Denk ik toch uh, troost en, en, en, en verzorging? De fotojournalistiek heeft het moeilijk hè, op dit moment. Ja. Ja, klanten ja. ontslaan hun fotografen over het algemeen. En kopen vaak uh, materiaal van amateurfotografen. Uh, uh, dus één, één probleem is dat heel veel mensen goede foto's kunnen maken. Althans, nieuwsfoto's kunnen maken. en ja, goed, het is misschien nou, een andere de, discussie. Dat maar... is nou net het ja. verhaal. Want, want, want voor deze foto moet je een goede, goede fotograaf zijn om dit te kunnen maken. Maar je kunt hem ook. Ik heb ook. Ik ben een amateurfotograaf en ik heb in mijn leven een aantal foto's gemaakt... die je zo zou kunnen indienen, maar dat zijn toevalstreffers. Dat doe ik niet. Dat kan ik niet. Dat gebeurt. Het is een vak, het is een prachtig vak. Het is een vak, maar een vak dat in de verdrukking zit. Fotojournalisten gaan in toenemende mate als ze naar het buitenland gaan... samen met hulporganisaties. Ja. Dat zit journalistiek wel een scherp randje aan, denk ik, Hans. Um, nou, dus, dus, dus, laat ik zeggen... het, het, het scherpe randje begint daarvoor. Ik vind het eigenlijk uh, dramatisch... en nou, laat ik maar zo zeggen... Uh, te betreuren dat kranten... veel kranten, niet meer investeren... in fotojournalistiek. Kijk, ik begrijp dat je niet meer, als, het, als, het, als, het, als je zuidig met het geld moet omgaan... dat je niet meer iedere dag weer een fotograaf naar de raadsvergadering van X stuurt... om datzelfde fotootje te maken dat je gisteren ook had kunnen sturen. Dat snap ik. Ik begrijp ook wel dat je uh, foto's van ongelukken op een kruispunt... Uh, van, de, van het mobieltje van een voorbijganger plukt. Maar eigenlijk moet je het andere doen. Je moet namelijk versterken datgene waarin fotojournalistiek heel goed kan zijn. Daar zie je dus nu dit. bij die World Press Foto een voorbeeld van. Maar er zijn altijd bij ieder verhaal... Uh, zeggen, zijn er illustraties te vinden. Of sterker nog, soms zijn de foto's het verhaal. En daarmee kan je volgens mij je, het karakter van je krant... veel meer benadrukken dan dat je weer eens een foto... van zomaar een amateur binnenhaalt. Dus maar eigenlijk het, is het een verkeerde ontwikkeling. Het halen. is volgens mij dat dit wel waar is... Aan de ene kant, maar dat je niet kunt zeggen dat de afgelopen 10 of 20 jaar het niveau van de fotojournalistiek is gekelderd. Integendeel, het, het visuele niveau, het, het, het picturale uh, kwaliteitsniveau van kranten en, en, en tijdschriften en dergelijke, is alleen maar enorm toegepast. Toegepast. Toegepast. Toegepast. Fotografisch eigenlijk. Dus, oh, ja. dus zeg maar, de, de visuele component Dat is natuurlijk alleen maar heel erg verbeterd. Dus kennelijk kunnen minder fotografen meer kwaliteit leveren. Maar wat vinden jullie van het feit dat fotografen als ze naar het buitenland gaan... dan vaak dan maar een, een, een dwarsverband slaan met hulporganisaties? Nou ja, en dus vaak op hun kosten gaan ook? Je kunt je aan de ene kant... Ik denk dat dat, je, dat, moet, uh, dat moet zichtbaar zijn. Dat moet, dat moet je laten weten als redactie. Maar verder maakt het mij niet zoveel uit, maar ik wil het wel weten. Dus als, als een fotograaf echt gesponsord is... dan moet je dat er eigenlijk wel bij zetten. Hoe deed de NOS dat ja. in, jou, in jouw uh, tijd? Als? Nou, wij hebben, dat, dat zal niet in 100% van de gevallen zijn geweest... maar wij hadden echt als uitgangspunt dat als we ergens naartoe gaan... dat we dat dan zelf betalen. Ehm... Um, dat wil niet zeggen, dat, dat kan niet altijd. Want, uh, maar ook naar je, je de... nee, dat, Daarom, er zijn uitzonderingen. Er is geen lijnvlucht naar Oerhuiskan. Er is geen lijnvlucht naar Sudan. Dus we zijn wel meegegaan. In een aantal gevallen hebben we daar ook gewoon voor betaald. Dus, daarom zeg ik, het zal niet in 100% van de gevallen zijn. Maar het is wel het uitgangspunt. Dus wij, het is, het is zo, wij willen een verhaal maken. En dan zoek je manieren om het te maken. Het is niet zo dat wij wachten bij de NOS. Uh, tot een hulporganisatie belt. En zegt, zullen we jullie eens meenemen? Dan kunnen jullie daar een verhaal maken. Dus het initiatief moet bij ons liggen. En wij willen zo vaak en zoveel mogelijk. De kosten zelf dragen, dan heb je in ieder geval geen discussie over onafhankelijkheid. Ik denk overigens dat als een fotograaf, niet voor een krant, maar voor een hulporganisatie meegaat, en de hulporganisatie een beetje verstandig is en de fotograaf ook, dat je in, in grote vrijheid prachtige foto's kan maken, en dat je... als je later maar vertelt inderdaad hoe ze gemaakt zijn. En dat je niet met ander materiaal thuis zou komen. Een fotograaf die niet gesponsord wordt, die gaat echt in de, S de Soudaan echt niet een exterieur van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid fotograferen. Want dat is geen foto. Nee, maar Het zou natuurlijk wel kunnen zijn dat de falende hulporganisaties... het verhaal blijken te zijn als ze daar komen. En dat is dan wel weer een beetje onhandig. Maar een fotograaf die goed oplet, zal die foto's echt wel maken? En de, het gaat dan vaak om de follow-up. Die fotograaf zal ook nog wel iemand kennen die daar een verhaal over kan maken. Uh, dus je, je praat hier gewoon over slechte en goede journalistiek. Slechte en goede fotografen. Uh, een, een, een slechte journa journalist wordt niet beter als de reis onafhankelijk wordt betaald. Zoals een goede journalist niet slechter wordt per definitie. Niet, er zijn wel omstandigheden ik, waarmee het ingewikkeld is. Maar niet per definitie slechter. Maar, maar en de reis betaald. we het heel ingewikkeld te maken. transparantie is, is eigenlijk de sleutel. Het wel Nederlands. Ja, het bleef Nederlands. Hoe heet dat? Full disclosure. Ja. De, dat de, is geen Nederlands, Jan. Afgekeurd. Sorry, oh, daar ga ik weer. Ja, het is nou, volledige ja. openbaarheid van, van, van, van dat soort deals. Dat, dat is eigenlijk het enige. Uh, er is een PVV-meldpunt, zoals jullie weten, voor Midden- en Oost-Europeanen. Uh, als reactie erop en ook wat daaromheen zijn allerlei meldpunten... als paddenstoelen uit de schond, grond geschoten. Uh, als tegenbeweging zijn bijvoorbeeld het meldpunt Overlast Limburgers... en het meldpunt PVV-meldpunt, om te klagen over alle PVV-meldpunten. Hans, Is dit een, een manier om je uit te spreken tegen de politieke partij, wat jou betreft? Uh, nou, wat mij betreft, ik, ik, ik, ik zie het gebeuren. Kijk, er is, er is wel een verschil over hoe er omgegaan met, wordt met de PVV. En een aantal jaren lang is het uh, PVV-thema echt dominant geweest. En er werd uh, uh, er krampachtig op gereageerd of banger op gereageerd. Nu zie je dat er met humor op gereageerd wordt. Dus er is wel een volgende fase bezig. Het punt is alleen. Een omslag. Nee, een verandering. Want het is Evolutie. nog steeds wel zo dat de framing van de PVV. Van de PVV dus de verhalen die zij vertellen: het Henk-en-Inricht-verhaal, het Poolse Meldpunt-verhaal. dat hou je nog steeds in stand ook door erop te reageren. Ja. En eigenlijk. Daar heb jij stand is, is van, van volgende... framing. Ja. ja, nee, maar dat is, dat is. Ik ben Hans ook, zo te horen. Uh, <laughs> Dankjewel. <laughs> uh, nee, maar dat, dat is inderdaad. Uh, je bent, het is een stap verder. Um, je zag het met de linkse hobby's ook al. Dan dat, je je uh, zag je rond het concertgebouw, uh, s ochtends om een uur of tien... de leden arriveren voor de repetitie met allemaal die rode linkse hobby-sticker... Op, uh, op hun instrumentenkoffer. He, waardoor ze eigenlijk ook al een beetje opbliezen, als het ware. Um, dat is waarschijnlijk een van de weinige manieren... waarop je zo'n frame nog een beetje kan, kan relateren. Be Wat Hans zegt, humor. Humor, kijk, er boos op ingaan... Dat is dus ongeveer de slechtst denkbare reactie. De, allerbest, de allerbeste is... Negeren. Maar dat, en dat roep ik ook al jaren, en dat, want dat riep mijn moeder namelijk ook, dat is een heel simpel en elementair eh, pedagogisch principe. Wat Wilders doet, is om aandacht vragen. Nou, wat doe je met een kind dat om aandacht vraagt? Dan ga je geen aandacht geven, want dan bevestig je die. Nou, af enfin. ja, maar, maar goed, In hij, de apenwereld hij... zie je dat ook. Uit of weet je dat, eh, ethnologen kunnen dat ook perfect uitleggen. Maar, maar dus, dus, zijn, <coughs> ik, als iemand zegt, uh, je hebt een brood gestolen, en ik zeg, ik heb dat brood niet gestolen, dan blijft er aan mij toch iets kleven van misschien is nou ja, dat dat, waar. Is, en, dat, dat, dat is, is dus wat er gebeurt. Ja, dat is wat er ja. gebeurt. Dus, dus inderdaad, de ontkenning, uh, uh, we zeggen, ja, de Polen zijn niet... Uh, of de Oost-Europeanen zijn niet, niet voor overlast. En wat je nu en doet er... is het eigenlijk niet ontkennen... maar het inderdaad uh, ridiculiseren en opblazen. En dat, dat, ja. Ik denk dat er iets meer aan de hand is, nog. Uh, want dit is de, eigenlijk de oppervlakte van de, van de ontwikkeling. Ik denk dat daaronder dat, je, dat zichtbaar is... dat Wilders een beetje door zijn thema's aan het heen raken is. Hè. Dus de, Het, het islamthema is... Thema is ja, we, we, Wilders kan niet meer in de overtreffende trap... Door. want hij heeft het plafond al bereikt. Ja. De, de moslims en de Marokkanen, dat hebben we wel gehad. We krijgen nu sociaal-economische thema's... maar die zijn eigenlijk niet, niet van hem. Nee, maar dus dus ligt daar ook niet achter. Dat een, ja, maar... be, dat, dat een soort kentring. Dus misschien zie ik dat verkeerd... maar dat, het ja. lijkt alsof er een kentering is... dat mensen wel een beetje klaar zijn met dat boosheid ja, op elkaar. Speelt, ja, maar, dat speelt maar, ook het is ook, rol. ook een gewenning, want we zijn, we, aanvankelijk schrokken we enorm. Uh, want het was, no was, was nooit eerder vertoond wat, wat, wat Wilders deed. Die retoriek van, van Wilders. Uh, en uh, ja, er is een soort gewenning. Dus mensen denken, oh ja, is, het is, we hebben het punt bereikt... waarop mensen in het café zitten te praten over... wat zou Wilders binnenkort nou weer eens gaan bedenken. En als je op, als je da op dat punt bent, ja. Ja, dan word je ook minder effectief. Ja, Wat wel over de, de, de politieke werkelijkheid zal anders zijn. Want hij is de gedogen. Je hebt er straks dat quoteje al voorgelezen. Maar gelezen. dat hij dat zo moet roepen. Dat moet hij roepen, maar het betekent ook wel dat, dat ook hij zichzelf... Door, die, dat, dat, door deze ontwikkeling hij ook in een situatie wordt gemanoeuvreerd waarin het voor het kabinet steeds trickier wordt om te blijven bestaan. Dat, dat speelt wel, want hij ja. zal zichzelf kunnen opblazen op een gegeven moment. Uh, hij zit in een soort Catch-22-situatie, want de thema's of de besluiten die het kabinet zal nemen zullen niet zijn besluiten zijn. Het kabinet opblazen. Betekent dat hij ook zijn macht en zijn invloed als gedoger eh, kwijtraakt, want er zal nooit meer zo'n constructie komen maar... en winnen doet hij niet meer. Dus het is een heel ingewikkelde situatie maar... waarin je eigenlijk <coughs> al over een post wilde tijd, tijd aan het Nou nee, ja, vandaag maar, stond maar, in het als, dag... als je twittert zonder PVV geen, geen kabinet, dat is eigenlijk natuurlijk een, een boze kater die zit te blazen. Hè? Dat zou hij een paar jaar geleden niet gedaan hebben. Het klinkt als een zwakte bot, bedoel je? Ja, vind ik een zwakte bot. Hij zit gewoon een beetje te, te, te, te, te sissen. Nou ja, de pers had vandaag uh, een, een pleidooi van kamerleden... om het, het door de PVV gecreëerde Henk en Ingrid echtpaar niet meer te noemen. Um, nou ja, dat, dat denk? Het is hetzelfde verhaal. Oh, is Inderdaad, je blijft zitten in die, in die framing. Eh, dus er komt een beeld van die ene partij. De PVV heeft heel lang, net zoals als, als de LPF en Fortuyn daarvoor... De, de agenda gedomineerd. Dat is heel knap, zo lang. En andere partijen hebben geen antwoord gevonden. En wat... <laughs> Pechtold bijvoorbeeld deed, Henk en Ingrid en Alexander... is wel interessant, maar is in tegelijkertijd ook het in stand houden... van, van het beeld van, van Wilders. Terwijl ik denk dat juist andere partijen die zichzelf serieus nemen... een andere werkelijkheid moeten creëren... die over, over de werkelijkheid van Henk en Ingrid heen gaat. Ik dacht in het begin... Uh... Uh, stom dat Wilders Henk en Ingrid eigenlijk nooit scherp definieert. Ik dacht dat, dat zag ik als een hoe als een als een tekortkoming eigenlijk. En later dacht ik, nee, dat is juist ontzettend knap. Want niemand weet wie ze zijn. En iedereen heeft het erover. En iedereen kan ze dus ook gaan. Want als jij zegt, ja, dat is een boze man met kort haar en tatoeage... en dan kijk de SBS, dan zal Pechtold bij hem uit de buurt blijven. Maar als jij hem helemaal niet definieert, dan gaat Pechtold... Die willen ook bij hem. Zo jij nu tevieren, zegt, dan dan ook, die, ook uit de buurt blijven. Dat is ontzettend knap. En uh, het heeft, dat heeft dus inderdaad gewerkt. Maar ik, ik dacht, wie zijn die mensen dan? Ze bestaan niet. En alle politieke partijen hebben het overzicht. Hans, even ja. iets anders. Wanneer heb jij voor het laatst op het ijs gestaan? Het <laughs> was gisteren, maar het was wel een heel klein beetje. Het was niet op schaatsen. Maar, oh, maar je stond wel op het ijs, maar je was niet aan het schaatsen? Stond Ik was niet, het niet aan het schaatsen. Ik heb gewoon een klein eentje gelopen op het ijs. En dat, dat was meer dan voldoende wat jou betreft? Nee, dat was toeval. Ik had niet veel meer tijd. Want je schaats wel. Ik kan wel schaatsen, ik heb het nog niet gedaan dit jaar. Dus dat is buitengewoon dom, maar kom dat ik geen schaats heb eigenlijk op het moment. Ja. Wat heb je tegen je dat, dat, dat schaatsen? En de ik heb niks ervoor. tegen het schaatsen. <laughs> ik vind het prachtig. Een gehypte ik, hype noemt je het. Ja, kijk, ik vind als je die tocht hebt dan is de dag ervoor en de dag van die tocht zelf... en voor mij part ook nog de dag daarna... daar mag je alle, alle kanten op. Ja, ja. Maar Al op het moment dat het een beetje aan het vries is... Meer dan, meer dan anders... en dat die tocht er ooit zou kunnen zijn... en als je dan in de wereld draait door... Uh, uh, laat ik zeggen, zo ontzettend uh, geil op die tocht gaat worden. En als je een EO-journaal, een, een, een, uh, een IJsjournaal bedenkt... dan denk ik dat je overdrijft. Dus stel voor ze daar niet over gaan. Ja, ja, over... ja, ja, ja, ja, ja. Nee, dan overdrijf je. En dan, dan, dan, daarmee ontkracht je die tocht in feite. Want je, je, je gooit een hoop idiotie over iets dat eigenlijk heel mooi is. En, die, en je maakt die Friese ook op een bepaalde manier gek. En, en ook weer belachelijk. Want ik heb op een gegeven moment had ik zoveel Fries gehoord en Friese koppen gezien. En, en Friese landschap. Dat ik, dat, ik, dat ik een hekel aan Friesland begon te krijgen. Dat ja, gaat je. snel? Ja, ik, maar dat is ook een soort. Ik was op. juist voor Friesland. Omdat, dat <tom> dat leek mij nog de enige plek waar af en toe gezond verstand langskwam. Ja, maar je kan ze niet. Je moet ze niet ja, zo enorm blootstellen aan, aan de Nationale. Maar heren, uh, het, was, het zat er toch wel heel dichtbij. Ik bedoel, het zou in theorie nog steeds kunnen, maar. Het zat er toch wel gewoon heel erg. Weet je, het is die logica... Het is, het is, het, we hebben het hier al vaker aan deze tafel over gehad... hoe kan het ook anders in een mediaforum? Het is het journalistieke kluitjesvoetbal, het is de logica. Er is veel aandacht voor, dus er moet nog meer aandacht komen. En ik heb me wel, wel eens afgevraagd... hoe kun je nou in vredesnaam die logica doorbreken... Um, en, en ik denk wel eens misschien dat gewoon dat, dat, dat, uh, uh, van programma's zoals bijvoorbeeld het journaal en Paul en Wittem... dat die misschien gewoon een hele kleine hersenoperatie moeten ondergaan, <lacht> zodat, zodat ze die denk gewoon niet meer keur terug maken. in hun DNA aan, aanbrengt. <lacht> ik, ik denk vroeger sprak je over ijsheiligen en ik denk dat je nu over ijsgeiligen zou moeten spreken. <lacht> Goed en een heel klein operatieje zou je niet zo'n gek ideeën vinden. <lacht> Nou, Gelukkig ben ik <lacht> <Ben> wel. <lacht> <Ja, ja. lacht> dus ik hoef <lacht> je niet je meer, ik hoef meer, meer op die tafel. <lacht> nee, maar dat ontslaat je niet van de mogelijkheid. Nee, over ik ben sterk voor, voor maatvoering. Ik vind het prima om daar uh, uh, uh, gezellig en, en, en aangenaam aandacht aan te besteden, want het is, het is een fenomeen die tocht. Maar je moet, het, je moet wel weten in welke fase je bent. Je bent uh, op maandag was je, was je laat ik zeggen, zes, zeven dagen van een mogelijke tocht af. Ja, maar je ziet uh, en, en, dat, en dan moet je dus ook je gedragen als je, moet er nog je zes, zeven dagen van die tocht af weet. Bent. Je, dat hebben we ja. dus de afgelopen, wat is het, dertig, veertig jaar gezien met Sinterklaas? Uh, weet je wel, na Pasen weer ligt de speculaaspop in, in, de, in, de, in de supermarkt. Want iedereen wil de eerste zijn. Het is die, die, die enorme ja. drang om, ja. om als eerste te kunnen... Uh, Jan ja, uiterbrauwen. En Hans Laroes, hartelijk dank voor je bijdrage aan uh, de duiding van het uh, nieuws. Graag, je wel. Graag gedaan. Geen, Geen dat is Radio 1. Lunch. In de nationale nieuwswist van Lunch gaan we op zoek naar de nieuwscanner van deze week. Vandaag doen we dat met René van Merrienboer uit Saandam. Welkom. Ja, Dank je wel. Uh, jij wist dat de score al heel hoog was. Ik baalde al uh, pittig jaar vanaf maandag uh, dat ik het hoorde. 150 punten. Ik, uh, ik denk dat dat de hoogste score is die we ooit gehaald hebben hier. Nou, volgens mij was het nog wel wat hoger wat ik begreep. Uh, oh, nou, dan, dan, dan, hoort het, dan hoort het zeker tot, uh, tot de absolute top. Uh, 300 euro als jij er overheen gaat. Ja. Um, heb jij op een bijzondere manier voorbereid? Ja, ik, ik was eerst nog gemotiveerd, toen weer wat minder gemotiveerd. Maar inmiddels denk ik: nou, alle zeilen bijzetten en uh, we zien het. Kijk, that's the spirit. Dat horen we graag. In deze eerste ronde ga ik je een aantal vragen stellen. en die punten vermenigvuldigen met een aantal goede antwoorden uit de, de tweede ronde. Uh, nou, veel succes. Dank je wel. De Nationale Nieuwsquiz. In Nederland is het heel duidelijk: als ze niet voldoen aan alle eisen die wij hebben gesteld, dan komt er ook geen geld. De Grieken hebben ons nog niet overtuigd. Het land moet eerst nog aanvullende garanties geven. En we zetten nu heel stevig de druk erop. En bovendien moeten ze nog 325 miljoen euro extra bezuinigen. Als ze niet voldoen aan alle eisen die wij hebben gesteld, dan komt er ook geen geld. Ja, Griekenland heeft gisteren nieuwe voorwaarden opgelegd gekregen. Uh, dit jaar dus uh, 325 miljoen euro bezuinigingen. Het Griekse parlement moet zondag akkoord gaan met uh, besparings- en hervormingsplannen. En de politieke leiders moeten beloven dat ze ook na de verkiezingen in april doorgaan met hervormen. De Eerste vraag. Als de Grieken er niet uitkomen, lopen ze een tweede noodlening mis van welk bedrag? Ehm, um, even denken. 130 miljard? Klopt. Ja. Ja. Minister Jager heeft gezegd, wellicht dat we nu al 80% binnen hebben... maar we willen 100% en het laatste stuk is nodig om te zeggen... Griekenland is weer on track. 130 miljard, klopt. De tweede vraag. Het besluit werd genomen door de eurogroep. Dat zijn de 17 landen die de euro gebruiken. En toegelicht door de voorzitter van die groep. Wat is zijn naam? Uh, volgens mij een deen, maar blanker. Nee, het is nog een deen en hij heet ook geen blanke. Ja. Het is de huidige premier van Luxemburg en hij heet Jean-Claude Juncker. Juncker, ja. ja. Ik lees je een kop voor uit een krant en de vraag is waar gaat die kop over? Je krijgt de drie mogelijke antwoorden. En de kop luidt verslikt in werkdruk. Gaat het over de lokale burgemeester van Oldenbroek is betrapt op het kijken van porno... Uh, Fabio Capello ziet het niet meer zitten in het Engelse voetbalelftal. Of uh, Wiebe Wieling geeft toe dat hij dicht tegen een burn-out aanzit? Ik denk uh, de eerste. De local burgemeester van Oldebroek is betrapt op het kijken van porno. Ja. En dat klopt. Ja, dat is goed. De kop uit de Telegraaf van vanmorgen. ChristenUnie-wethouder Albert Kok trad af. De vierde vraag. In Olderhoek verloren is één wethouder. In een andere gemeente sneuvelde er gisteren maar liefst vier tegelijk. Omdat daar een miljoenen tekort dreigt op het grondbedrijf in die gemeente. Waar is dat? Apeldoorn. Klopt. Ja, Apeldoorn dreigt al 200 miljoen euro te verliezen op aangekochte gronden. Je hebt uh, drie punten tot nu toe. Dat uh, gaat lekker. Uh, ik laat je een fragmentje horen en de vraag is wie is hier aan het woord? Door de beslissing die er deze week viel, was dit het beste. Uh, er hopelijk komt de rust. Hopelijk uh, komt dat het eerste elftal uh, ten goede. Uh, hopelijk uh, gaat het daarmee de hele club in de toekomst beter. Dat is uh, Danny Blind. Daar hoef je niet over na te denken. Nee, nee. Want jij volgt Ajax heel erg? Ja, ja ik ben, uh, in principe ben ik een ac supporter maar uh, Ajax ligt vlakbij uh, en uh... nou, Saandam is een beetje, een beetje kiezen inderdaad. Ja, ja, dat... Je kunt voor <laughs> beide zijn eigenlijk, uh, qua, qua afstand. Ja, de interim technisch directeur uh, Danny Blind stapte gisteren op... net als de Raad van Commissarissen. De zesde vraag. Naast Blind en de uh, Raad van Commissarissen... stapt ook de ad interim directeur op. De rechter had eerder al bepaald... dat zijn benoeming moest worden teruggedraaid. Wat is zijn naam? Uh, Sturkenboom. Ja, weet je zijn voornaam ook nog? Uh, Ad. Nee, Martin. Maar goed, Martin. maakt niet uit. Martin Sturkenboom <laughs> was dat. Goed, de, uh, je kunt nog vier punten... je hebt er nu vijf, je kunt nog vier punten erbij verdienen. Je krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag daarbij is, wat bedoelen we? Het gaat om een term. 4. Verplichte spreiding wacht mij ooit naar Groningen. 3. Goeie mogel leverde mij een lookie op. 2 Ik ben begonnen in de telegrafie. 1 Nadat ik gehackt werd, was het bij mij code rood. Nou, ik kom er niet op. Echt niet? Even denken hoor. KPN. Ja. ja. Stom. Ja. Oh. Nou, ja, ja. we rekenen het goed, hoor. We doen er niet zo moeilijk over. Uh, het was KPN. Ja, verplichte spreiding. Dat was in de jaren zeventig. Toen zijn de ja. rijksdiensten gespreid door het toenmalige kabinet. En het hoofdkantoor is van Den Haag naar Groningen uh, verplaatst. Uh, Goede Moggel leverde mij een lokkie op. Uh, een gouden lokkie. Ja. Dat was de reclame. En ik ben begonnen in de tele uh, telegrafie. Halverwege de, jaren, de 19e eeuw uh, begon de overheid telegrafieverbindingen aan te leggen en te exploiteren. Goed, zes punten.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 De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat voorlichting over homoseksualiteit op scholen verplicht wordt. Minister van Bijsterveld van Onderwijs bespreekt dit vandaag in de ministerraad. Christelijke partijen zijn fel tegen. Moet de politiek homo-educatie verplicht stellen of is, of is dit de verantwoordelijkheid van scholen? De stelling waarop je kunt reageren is dus homo-educatie moet verplicht worden op de Nederlandse scholen. Dat u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070. 70, dus 7070, 70, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.stand.nl of twitteren hashtag standpunt. Om half twee te gast in standpunt.nl Wim Kuiper, de directeur van de Raad Centrum voor Christelijk Onderwijs. De stelling is dus, homo-educatie moet verplicht worden op de Nederlandse scholen. We gaan de tweede ronde spelen met René van Merriënboer. Jouw factor hadden wij vastgesteld op zes. 25 dan. Dat is heel goed. Ja. Dat betekent dat jij toch een bijzonder hoog aantal in die 90 seconden eruit moet weten te persen. Ik ga jou in 90 seconden zoveel mogelijk vragen stellen. Ik zal het tempo hoog leggen en kijken hoe ver je komt. Ik heb ooit 17 gehaald in een ver verleden dat ik meedeed. Dus Oké. Okay. Nou, wie weet hoe ver je komt. Conti, succes. De Nationale Nieuwspist. Wie is als laatste Beatle toegevoegd aan de Hollywood Walk of Fame? Ringo Starr. Paul McCartney. De Nederlandse winkeliers rekenen dit jaar op een extra omzet van 68 miljoen euro door welke dag. Pas Valentijnsdag. Het aantal van welk soort transacties... Zij heeft vorig jaar een record bereikt van bijna 2,3 miljard? Pin. Is goed. Hoe heet de staatsman die in een interview heeft gezegd... nog steeds tegen het homohuwelijk en euthanasie te zijn? Pas. Sarkozy. Zeker 460 mensen zijn in Europa de laatste weken overleden door wat? De kou. Is goed. De FBI heeft documenten vrijgegeven waaruit blijkt dat de Amerikaanse overheid welke overleden zakenman niet helemaal vertrouwde. Steve Jobs. Is goed. Het vet van de potvis die gisteren op het strand van de Belgische knokken aanspoelde wordt omgezet in wat? Uh, voeding. Groene stroom. Hoe heet de tv-presentator die van de rechter in el ieder geval tot eind maart in hechtenis moet blijven? Pas. Kies Bakker. In Zuid-Holland wordt morgen voor de tweede keer een schaatswedstrijd verreden... die vernoemd is naar wie? Angenent. Is goed. In Pennsylvania is een eekhoorn opgedoken met welke opvallende kleur? Paars. Is goed. Wie acht zich niet bevoegd om een uitspraak te doen... over het meldpunt Midden- en Oost-Europeanen? Wilders. Nee, nationale Ombudsman. Dakloos in Wenen, die de kou willen ontvluchten... kunnen daardoor terecht in welke opmerkelijke plaats? Bordeel. In een bordeel. Is goed. Hoe heet de ING-topman die gisteren zijn excuus maakte... voor storingen bij die bank? Hommen. Is goed. Welke politieke partij heeft de website Fossiel Schandaal... in het leven geroepen? Dierenbescherming. GroenLinks. Hoe heet de bekende Spaanse rechter die uit zijn ambt is gezet? Gonzales. Garzon. Hoe heet het winkelcentrum met loon dat zaterdag weer opengaat? Uh, waar dat is oh, sorry waar staat dat ja, ja in Helmond nee nee <laughs> eerlijk ja. <laughs> ja. ja nou ja we, we kunnen veilig vaststellen dat je dat niet gehaald nee hebt. nee de uitdaging was te groot nou, het was zo uh, heel goed neergezet door uh, de kandidaat van maandag jij hebt het ook goed gedaan je hebt uh, zeven antwoorden had je goed dat betekent dat je totaal score op 42 uitkomt je krijgt in ieder geval twee uh, toegangskaarten voor beeld en geluid experience en uh, de exclusieve lunchradio dank dat je hier was ja merci dank je wel ik heb Tom Wens aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Want je hebt de score in stand weten te houden? Ja, gelukkig wel. Ja, ja. Het... ja dat is <laughs> en... dinsdag nog wel even spannend. Ja, maar ja. je hebt de uit... lat zo hoog gelegd dat, dat zelfs dinsdag niet lukte. 300 nee. euro is voor jou. Uh, heb je een leuke bestemming daarvoor? Nou, ik heb er nog geen. Nee, nog geen niks bijzonders voor in gedachten. nee. Nou, nee goed maar zo. het komt wel komt goed. Oké, okay. bedankt <laughs> dat je meedeed, Tom. Dank je wel. Graag gedaan. Dag. Daag.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 Lieve Heersbeestje moet doneren, moet. Giro 1107, moet. Moet.nl, moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving. Moet.nl. Dit is Radio 1.